de interview en parool uh, van 25 maart jongsleden. Uh, wat is jouw reactie dan? Uh, ik heb dat onderzoek gelezen en ik heb ook het artikel gelezen. En ik kan begrijpen dat bepaalde uh, groeperingen binnen de regenboogcommunity zich niet kunnen vinden in de feestelijke uh, atmosfeer van, van de bootparade. Um, als je ergens anders staat in jouw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 Ja, precies. Ja. Nou, mooi. Uh, met het onderzoek dat je gaat uitvoeren uh, is in het kader van de afronding van je studie aan de vuur, had je verteld. Um, wat hoop je dat het onderzoek kan bijdragen nu de bevindingen uit het rapport van Flo's bij de gemeente op tafel ligt? Um, ja, Dus wat ik er net ook al zei, dat, dat, we een niveau, dat we een paar niveaus dieper gaan kijken naar het effect van, van de botenparade